12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Duits kerntransport vordert moeizaam door protesten. Utrechtse politie reconstrueert fatale straatreis en hoge waterstanden in het noorden van Nederland. Het weer waait flink uit het zuidwesten. Aan de noordkust kan de wind zelf stormachtig zijn. Met zware windstoten. Verder trekt een regengebied over. Aan het eind van de middag is het weer droog met opklaringen. Het wordt een graad of 12. En morgen is het droog met periode met zon. Het wordt dan iets frisser met gemiddeld 9 graden. Vannacht heeft de politie in Duitsland de handen weer vol gehad... aan activisten die zich aan het spoor hadden vastgeketend. Demonstranten proberen zo het kernafvaltransport naar Gordleben te verhinderen. Het is inmiddels een soort traditie. Correspondent Walter Meijer is de transport de afgelopen uur een beetje opgeschoten. Nee, helemaal niet. De trein staat sinds gisteren al stil in de buurt van Hamburg... op een rangeerterrein. Uh, hij zou daar aan het laatste stuk moeten beginnen... van ongeveer 50 kilometer. En dat is ook altijd het stuk... waar de actievoerders zich vastketenen en proberen die sporen onklaar te maken. Nu ook weer. Uh, zeven mensen die zich hadden vastgeketend... die konden alleen maar worden losgemaakt door een paar meter rails eruit te halen. Dus dat moet weer snel gerepareerd worden. Uh, verderop langs dat stuk zaten vannacht 5000 mensen... een paar uur lang op de spoorweg. Die zijn er afgehaald. Voordat nu ongeveer duizend schijnen er nog uh, door de politie in een reusachtige kring van politiebussen gevangen te worden gehouden om te voorkomen dat ze weer op het spoor gaan zitten. Er liggen mensen onder het spoor die zich hebben vastgeketend, dus de trein kan er voorlopig nog niet langs. Ja, de demonstranten worden steeds inventiever in de manier waarop ze het transport vertragen. Heb je nog meer voorbeelden? Nou ja, het, het zijn eigenlijk vooral klassiekers. Dat vastketenen, inderdaad ook het gebruik maken van beton. Dus er zijn nu net ook weer uh, bij Hitzakker uh, mensen met een betonnen piramide. Dus daar zitten ze zelf aan vast. En die piramide hebben ze met groot materieel... Uh, met hulp van boeren zelf op het spoor gezet. Dus daar moeten drillboren komen om die piramide kapot te maken. Uh, en je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon in hele grote groepen gaan zitten. De politie moet ze dan één voor één eraf dragen... en voorkomen dat ze weer teruglopen. Dus dat kost ook heel veel menskracht bij de politie. En sinds vorig jaar hebben ze de nieuwe techniek van het shottern. Shottern betekent kiezelstenen. Dus dat je heel snel met een paar mensen je op een paar bielzen stort... en daar de stenen weg haalt. Want ze weten natuurlijk dat zo'n trein geen enkel risico mag nemen... met dat kernafval. Dus dat het eerst heel goed gerepareerd mag worden. Denk je dat de bereidheid om te protesteren dit jaar... ook nog wat groter is door de ramp in Fukushima? Nou, er zijn eigenlijk twee groepen. Er is altijd een hele grote demonstratie op de zaterdag voordat de trein aankomt. En die was gisteren aanzienlijk kleiner dan vorig jaar. Hm. Uh, dat komt waarschijnlijk door die beslissing van de Duitse regering... na de ramp met Fukushima om binnenkort te stoppen met kernenergie. Dus dat neemt die anti-atoombeweging juist de wind uit de zeilen. Bij de tweede groep, dus inderdaad die mensen die s'nachts op het spoor gaan zitten... die sabotage plegen, die is ongeveer nog net zo groot. Dat zijn er nog steeds een paar duizend en die komen elk jaar weer. Goed, dat transport naar Gorleben, dat komt voorlopig niet aan. De, wanneer moet het aankomen eigenlijk? Nou ja, Het had al in Dannenberg moeten zijn Dus op het laatste station van het spoor... waar het dan wordt overgeladen op vrachtwagens. Uh, de bedoeling is vandaag dus om het laatste stuk spoorvrij te maken... naar ja. Dannenberg te rijden. Uh, dan moeten die elf containers worden overgeladen op vrachtwagens. Dat moet natuurlijk heel skuur gebeuren. Het kost ongeveer één uur per container. Dus dan ben je weer een halve dag verder. Uh, er wordt hevige storm verwacht in de regio. Met zware windstoten mag je dat allemaal niet doen. En dan, ja, misschien morgen of overmorgen... kunnen ze het laatste stuk over de weg gaan rijden. En de ervaring leert dat daar ook altijd weer heel veel mensen graag op de weg gaan zitten. Hou ons op de hoogte. Correspondent Wouter Meijer. Bij Den Helder, Harlingen en Delfzijl moet rekening worden gehouden met hoogwater. Dat zegt de Stormvloedwaarschuwingsdienst. Die heeft een officiële waarschuwing uitgegeven. Volgens de dienst worden de waterkeringen gesloten... maar is er geen reden tot zorg. Bij Den Helder wordt vanavond een waterstand verwacht... van 2,2 meter boven NAP. De hoge stand bij Den Helder, Harlingen en Delfzijl wordt indirect veroorzaakt door een storm bij Noorwegen. Bij een gasexplosie in een flat in Utrecht is iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer kwam de flat uit met zware brandwonden... en is door buren onder de douche gezet. Door de kracht van de explosie zou een stuk van de gevel zijn ingestort. Na de ontploffing in Utrecht werd gas geroken. Daarom zijn zes huizen ontruimd. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong. We blijven in Utrecht. De politie Utrecht speelt vandaag namelijk een straatrace na. Eind juli viel één dode toen twee auto's een race hielden in het westen van de stad. Een van de voertuigen botste op een tegenligger. De man in die auto kwam om het leven. Talia Lukkel van de politie Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat hopen jullie met de reconstructie te bereiken? Nou, wat we doen in samenwerking met het NFI... voert de afdeling verkeersongevallenanalyse van de Utrechtse politie... die dag rijproeven eh, uit op de weg. Mm -hmm. Nou, dit gebeurt in het kader van een technisch onderzoek... na een fataal incident dat op 25 juli dus in de zomer van dit jaar heeft plaatsgevonden. Nou, toen reden er twee auto's met hele hoge snelheid... in de richting van de Amsterdamse straatweg. En een derde auto werd daarbij aangereden. Nou, deze auto reed hierdoor tegen een boom... en één van die inzittenden kwam hierdoor te overlijden. De ander raakte zwaar gewond. Nou, voor dit feit hebben we een verdachte aangehouden en deze man zit vast. Maar de politie is nog steeds op zoek naar een andere verdachte. Ja, goed. Wat is er volgens die straatreizer die vast zit gebeurd? Wat verdachte moet ik natuurlijk zeggen. Wat is er volgens hem gebeurd? Nou, uh, nu kan zeggen is uh, uh, dat de Cartesiusweg tot ongeveer twee uur vanmiddag afgesloten zal zijn. Uh, van de Fleutenseweg tot aan de Amsterdamse straatweg. En uh, dat we dus de hele dag rijproeven uit zullen uh, voeren. Ja, maar ik, is... ik vroeg wat die verdachte zei, wat, uh, wat er volgens hem is gebeurd. Uh, zover kan ik niet ingaan uh, op het onderzoek eigenlijk. Dat ligt uh, bij het uh, openbaar ministerie op dit moment. Oké, okay, goed. Jullie moeten hun weg afsluiten voor de reconstructie. Ik neem aan dat dat niet heel erg veel gebeurt. Uh, wat, wat moet ik me eigenlijk voorstellen? Wat gebeurt er bij zo'n reconstructie? Gaan, wordt die straatrace nagespeeld zoals uh, getuigen hebben verteld? Of uh, wordt er heel veel gemeten? Wat, wat gebeurt er dan? Ja, het is uh, zo uh, dat ze dus rijproeven uh, uh, zullen uitvoeren op die weg. En uh, wordt het incident eigenlijk nagespeeld uh, die dag. Dus vandaar ook dat het een deel van de dag afgesloten zal zijn. Ja, wat, uh, wat betekent dat voor het verkeer? Nou, die zal omgeleid worden. En uh, we verwachten tussen twee en half drie dat het verkeer daar weer gewoon kan gaan rijden. Oké, okay, het is natuurlijk niet zo druk daar uh, op zondag. Nee, zeker niet. Goed, uh, dank u wel, Tania van Lukkel van de politie Utrecht, voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. Cairo maakt zich op voor een nieuw massaprotest tegen de militaire leiders in Egypte. Er staan alweer duizenden mensen op het agriërplein om de ijskracht bij te zetten voor een burgerregering. Een van de demonstranten is Saad Topman El Baradei van het Internationaal Atoomagentschap. Hij is bereid premier te worden van een interimregering. In Egypte worden morgen de eerste parlementsverkiezingen gehouden... sinds de val van president Mubarak. Daarna volgen dan nog de presidentsverkiezingen. Het leger zou daarna van plan zijn de macht over te dragen. Maar dat vinden veel Egyptenaren veel te laat. In Rotterdam is gisteravond de winnaar bekendgemaakt... van de 46e editie van het cabaretfestival Kamerette. De factuur juryprijs 2011, Kamerette, gaat naar ongericht enthousiasme. De cabaretgroep Ongericht, enthousiasme dus. De jury was lovend over het Belgische trio. De groep is charismatisch, nadrukkelijk lijfelijk aanwezig, toont lef een aanstekelijke jonge hondenmentaliteit en een prettige en hopelijk nog lang ongepolijste gekte. Het gelijknamige cabaretprogramma van ongericht enthousiasme zit vol met absurdistische sketches. Jeroen, straf. Dat, dat is gelijk mijn overbuur. Ah, huh? van enfin, dat was gelijk mijn overbuur. Die is uh, die is ook gelijk komen te gaan. Ah, huh? hoe dan? Nou, ah, die. Uh... Die wil, wil boodschappen doen, en die wil hem net de straat en bam! Ai! Overreden? Nee, kan ik O! Oh. <hijs> Eerder wonnen onder andere Brigitte Kaandorp, Ronald Goedemond en Hans Steeuwe de kamerenten.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 De A16 bij Zwijndrecht is vanochtend vroeg een paar uur afgesloten geweest... nadat een vrouw daar met haar auto over de kop was geslagen. De automobiliste verloor net voor de drecht de macht over het stuur. Ze raakte de vangrail en sloeg daarna verscheidene keren met haar auto over de kop. De vrouw raakte licht gewond. ze kon zelf uit de auto klimmen. De politie vermoedt dat de vrouw van 26 te veel had gedronken. Vanwege het ongeluk werd de A16 afgesloten in de richting van Breda... maar die is dus inmiddels weer vrij. Sport. Het is de laatste dag van de als schaatsen op de baan van Astana in Kazachstan. Joris van den Berg was er ook vandaag weer. Succes voor de Nederlanders. Zeker. Uh, Stefan uh, Groothuis won op knappe wijze de duizend meter. En hij deed dat op 700ste van Kjeld Nuis. Eén en 2 dus voor Nederland op die afstand. Bij de vrouwen werden Oedema en Boer tweede en derde op de duizend. Leenstra, Wüst en Van Riezen vier, vijf en zeven. En zojuist werd de mass start verreden. Een soort marathonschaatsen voor langebaanschaatsers en marathonschaatsers. Nederland vaardigde zes marathonschaatsers af. Drie bij de vrouwen. Daar ging na een mooi tactisch spelletje de zegen naar Mariska Huisman. Zij was dat ook een beetje beetje aan haar stand verplicht. En bij de mannen mislukte het tactische spelletje... want Jorrit Bergsma werd goed gebracht door Bob de Jong... maar verloor in de laatste binnenbocht een beetje het contact met de voorsten... en werd op de streep geklopt door de Koreaan Lee, die won voor Kuk... en Jorrit Bergsma werd in de maalstart in Astana slechts vijfde. Over een kwartier begint in Waalwijk de voetbalwedstrijd... tussen RKC en Feyenoord. Filip uh, Koken, uh, Feyenoord boekte vorige week een mooie uitoverwinning bij Vitesse. Uh, kunnen ze dat twee keer achter elkaar? Ja, dat is nu net de grote vraag. Want uh, de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman, zal weer. <coughs> Neem niet kwalijk. Zal weer met een uh, goed humeur en met de beste intenties zijn afgereisd hier naar Waalwijk. Maar zelfs hij zal er geen pijl op kunnen trekken hoe Feyenoord hier vandaag zal presteren. Want inderdaad, niet alleen die zegen tegen Vitesse was er met overtuigend spel. Feyenoord uh, speelde ook uitstekend in de arena tegen Ajax. Daar werd het 1-1. Maar verloor weer voor de beker tegen de Goethe Eagles. Verloor met 6-0 in Groningen. En ja, Ronald Koeman weet het af en toe ook niet meer hoe zijn team gaat presteren. De vorige trainer Mario Been wijt die wisselvalligheid nog wel eens aan de jonge selectie die Feyenoord heeft. Maar Ronald Koeman wil van dat excuus helemaal niets weten. Hij heeft wel een soort verrassertje ingebouwd in de selectie. Ruben Schaken, die komt terug van een knieblessure die krijgt meteen een basisplaats. En verrassende wijze Koeman er meteen bij. Dat is mijn beste aanvaller in de selectie van Feyenoord. Cabral is daardoor gepasseerd. En voor de geblesseerde Stefan de Vrij speelt centraal in de verdediging Bruno Martins Indie. Om half één dus RKC tegen Feyenoord. We weten niet hoe het afloopt. Zo gaat dat. Ook om half één begint de wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag. Beide duels zijn op deze zender te volgen in het programma De Perstribune. De hoofdpunten van het nieuws. Duits kernafvaltransport wordt opnieuw gehinderd. De demonstranten blokkeerden het spoor en de rails moesten worden vervangen. Schrijkswaterstaat waarschuwt voor hoogwater langs de noordelijke kust. en Een gasexplosie in een woning in Utrecht. en Een man is zwaar gewond. Dit was het NOS Journaal. En zometeen Omroep Max met de perstribune. In mei dit jaar vroeg Tineke Seelen, directeur van Stichting Vluchteling... mij mee te gaan naar Ivoorkust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 Welkom bij deze persconferentie. De haarland hier over de sterren. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. We kijken terug op de afgelopen media- en sportweek... met gasten na ene Monique van der Vorst. Ze maakte furoren op de Paralympische Spelen... op het onderdeel handbiken. Totdat ze door een wonder het gevoel in haar benen weer terugkreeg... na een ongeval... En nu ligt er een professionele wielercarrière in het verschiet bij de valide sporters. En dit uur Ed Nijpels, voormalig VVD-kopstuk. Vandaag de dag loodst hij de tros als voorzitter van de Raad van Toezicht naar een fusie met de AVRO. En hij wordt jurylid in een talentenjacht van de VPRO. Daarin wordt gezocht naar nieuw politiek talent, naar een nieuwe premier. En we gaan ook Cassie kijken met tv-russenscent Ron Vergouwen. Ja, Govert, of je het nou leuk vindt of niet, televisie moet het toch altijd hebben van het plaatje, het uiterlijk. Maar het lijkt erop dat nu ook de minder oogstrelende mensen zich aan het terugvechten zijn op televisie. Via programma's als Obies en Dit is mijn lijf zijn nu ook zij bezig aan een opmars in de tv-wereld. Straks erover meer in kassie kijken, met een hoop schokkende beelden. En onze vliegende kiep, Zul van der Wart, ergens in Nederland, Jules. Ja, Govert, ik ben... Uh... Ja, waar ben ik eigenlijk, Sander? In Hengelo ben je... In Huizen Bosker. Ik ben in Huizen Bosker met uh, Sander, de, de keeper van FC Twente. Helaas uh, geblesseerd, en daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar zometeen gaan we het wel hebben over Lego, want dat verzamelt hij... en hij zet het in elkaar. Dat is uh, zijn tweede passie naast het voetbal. En reacties kunt u kwijt op onze website www.deperstribune.nl... tot twee uur, de perstribune van Max. Het Nijpels, goedemiddag... Meneer Nijpels, ja, ik hoor net uh, Sander Bosker is gek uh, op Lego. Ik meen te weten dat u uh, erg veel van treintjes houdt. Dat klopt, ja. Ik heb uh, boven op, uh, in mijn huis heb ik een hele grote modelbaan staan... Uh, van 4 uh, bij 6 meter... waarop uh, een prachtige serie treinen rijdt. Hm, en op tijd. En, uh, ja, ja, dat heb ik gelukkig zelf <laughs> in, in de hand. En ik heb uh, in mijn studeerkamer, waar ik nu zit... heb ik uh, een, uh, een paar hele mooie vitrines met mijn mooiste modellen bij elkaar... Ach, wat, wat is het mooiste model? Wat staat er? Nou, een, een van de mooiste modellen is, is een, een, een trein die ooit is gemaakt... op, op bestelling van de, de Philips fabrieken in Duitsland. Bij de Merklin fabrieken in Duitsland. Ik, ik, ik heb aan sluit het Merklin. En die, uh, met die trein ben ik een keer opgelicht toen ik burgemeester van Breda was. Toen uh, had ik die trein aangekocht. Ik was zo dom geweest om dat geld telefonisch uh, over te maken. En ik zat braaf op het stadhuis te wachten tot, tot de meneer hem kwam afleveren. En toen bleek dat ik te maken had met een rasoplichter die gebruik had gemaakt van mijn gulzigheid om die trein te krijgen. En u wilt het niet geloven, maar gerechtigheid bestaat in dit land. Want de man bleek een rasoplichter te zijn. Uh, heeft allerlei mensen had een, een heel bond verleden van, van oplichtingszaken. Was een briljante oplichter. En uh, die is uiteindelijk is die veroordeeld om, om, om dat geld terug te betalen. En na precies uh, 21 jaar heb ik dat geld uh, een paar maanden geleden teruggekregen. Ja, gelukkig. Allemaal goed gekomen. Dus, besta dus er bestaat een gerechtigheid ja. in dit land. Maar ik moet zeggen dat ze fantastisch oplichten. En hij heeft mij goed uh, bij de beer genomen. Ja, we kregen ineens allemaal visioenen van, uh, van uw medewerker Antoinette Herzenberg en opgelicht. Maar uh, goed, het is verjaard en de trein staat er, dus da dat is mooi. Uh, u werkte uh, een tijdje geleden, in de jaren negentig, voor uh, Tros in bedrijf als presentator. En dat klonk zo. Goedenavond, dames en heren. We zoeken het vanavond in Tros Actua in Bedrijf heel dicht bij huis. Want we gaan het hebben over onze eigen branche, de wereld van radio en televisie. En inderdaad, een kijkje achter de schermen van het scherm. Dan wordt u dat bij bepaalde programma's wel eens vaker gegund. Maar vanavond willen we proberen u een uitgebreid beeld te geven van de hele omroepwereld. Let u nou vanavond eens op de aftiteling en let u ook eens op hun namen. Ja, doos werden deze, meneer Nijpels. En nu, en nu vanavond, ja. Ja, u zit in Friesland, dat zeg ik maar even voor de luisteraars bij. Dus, ja. uh, dat ze denken, ja, ik heb ik kan... een prachtig apparaat waardoor ik tegenwoordig op superkwaliteit ja. binnen kan komen. Dat mm -hmm. spaart een hoop En Dat was het was bedrijf dat heb ik zo tien jaar gepresenteerd samen met uh, Tienink Verburg. Dat waren mooie jaren, ik deed dat meer als hobby. En zij was uiteraard professioneel uh, presentatrice. En zij begeleidde mij ook uh, keurig die tien jaar lang. Ja. ja, nu uh, voorzitter van de Raad van Toezicht uh, van de Tros... komen we straks natuurlijk uitgebreid uh, over te spreken. Uh, maar het, het is wel iets, die omroepwereld waarvan u zegt... Uh, daar hou ik wel van, dat trekt me. Nou, als je in, in, in Den Haag in, in de politiek bent opgegroeid... dan heb je natuurlijk dag en dag te maken met uh, de media... En uh, ja, dan krijg je daar toch uh, een bepaalde affiniteit mee. Uh, dat uh, tv-programma ben ik destijds eigenlijk uh, per ongeluk ingerold uh, toen ik afscheid nam als minister. Toen maakte de trots destijds uh, trots actua in milieu. Daar ben ik toen voor gevraagd, eerst als deskundige en vervolgens als medepresentator. Uh, mm. Dus we hebben tien jaar lang dat programma gemaakt. Ik heb het nog samen met Leonie Sazias, heb ik nog uh, een mooie natuur uh, gemaakt. En ook nog twee jaar lang een programma licht op Groen. Dus als bij elkaar heb ik drie programma's gepresenteerd en dat deed ik als hobby en dan, dan blijft het ook leuk. Ik hoef er niets van te bestaan. Nee, gelukkig. Leonis Sasias, morgen weer te horen op Radio 5, we hebben omroep Max het programma ja. in de vroege ochtend. Wekker wakker. Ja, met muziek uit uw tijd hoor. Nee, dat is prachtig. Ja, nou, ik heb al mijn ja. iPhone en mijn iPad... heb ik ook alle hits uit de jaren 70 en 80 staan. Ja. Want dat zijn voor mij altijd mooie tijden. Ja, dat is iets hoger greep, hoor. voor uh, Radio 5. Die gaan verder terug, 50. Vroege Beatles, maar dan houdt het wel op. Dus, uh... nou, de, nou, de, de vroege Beatles, daar, uh, ik heb de, de cassette van de Beatles... Uh, de nieuwe Grimassa, de serie, heb ik achter mijn rug staan. Dus die, ook die draai ik nog regelmatig. Ach, leuk om te horen. Uh, wij vragen onze gasten altijd op zondag, uh, meneer Nijpels uh, als u terugkijkt op de week, wat is het nieuws? Wat er uit, uitspringt? Waar zou ik kiezen? Nou, er waren twee dingen die eruit springen. Over één wil ik graag wat zeggen. Eén is over het gedrag van de staatssecretaris Bleker in richting van zijn eigen Staatsbosbeheer. Ik vind dat hij dat op een schandelijke manier aanpakt. Staatsbosbeheer wordt beschouwd als, een, als een, bijna als een veilige organisatie. Terwijl het allemaal natuurlijk fantastische mensen zijn die Nederland heel erg mooi hebben gemaakt, hebben gehouden. Maar waar ik het echt over wil hebben, is over, over uh, België. Want er dreigt in, in België eindelijk in een kabinet te komen. En ik vind dat daarom zo'n interessant onderwerp... omdat ik ooit ben uh, afgestudeerd op Belgisch staatsrecht. Dat was uh, in, in, in, in de jaren 70. Toen was ik samen met mijn hoogleraar... waren wij de enige twee die verstand hadden van Belgisch staatsrecht. Want niemand koos dat vak... Oh. Uh, en ik was uh, in die tijd uh, bevriend met uh, Guy Verhofstadt en uh, met uh, Karel de Guchte. Wij kwamen elkaar tegen op uh, internationale liberale jongerenconferenties. En Guy heeft mij ooit, toen ik afstudeerde... heeft hij mij het boek cadeau gegeven... Uh, Belgisch staatsrecht oh. van professor André Mas. Maar dat boek is inmiddels al tien keer achterhaald. Dus ik... Uh, ja. Ja, en ik ben natuurlijk opgegroeid in Berg op zoom maar Dat is op 15 kilometer afstand van de grens met, uh, met België. Dus dan krijg je de liefde voor België met de paplepel ingegoten. We kunnen even luisteren, want uh, met het oog op morgen... had gisteren een uh, samenvatting uh, van de versnelling in de ontwikkelingen. Zaterdag 26 november. In België lijkt bijna anderhalf jaar na de verkiezingen... een nieuwe regering eindelijk in zicht. Het liefst 19 uur lang is hier onderhandeld. Maar de begroting en een reeks sociaal-economische hervormingen... staan nu in de stijkers. Dit was nodig. En dit is uh, de laatste rechterijn voor de vorming van een regering. Eindelijk, zou ik zeggen. Zo klonk dat uh, gisteren op de Nederlandse raad. Ja, ik vroeg me wel af, uh, is België een staat en hebben ze überhaupt uh, staatsrecht? Want het lijkt wel of ze dat per dag ongeveer schrijven. Nou... Ja, ja nee, dat klopt. Het, het staatsrecht verandert heel snel. Maar ze hebben geweldige boeken over het staatsrecht. U weet, België heeft zeven regeringen. Ja. Uh, en, en, uh, Brussel heeft de eigen regering, het uh, Duitse deel. Uh, de Walen en, en de Vlamingen hebben ook nog cultuurraden. Dus het is een heel ingewikkeld stelsel. Maar dat komt ook omdat het land ingewikkeld in elkaar zit. Zeker. Uh, nu gaat meneer de Europo uh, als Fransstalige... ik geloof de eerste Fransstalige dit ja, kabinet het het, leiden... De eerste het is eerst van straatige premier, hij spreekt ook, zei het, uh, moeizaam Nederlands. Ja. Dus dat is op zich wel een gewaagde experiment. Wat ook gewaagd is, is dat hij, hij is van, uh, afkomstig van, uit de socialistische partij uh, van Wallonië. En dat is eigenlijk een van de minst hervormingsgezinde partijen in, in België. Die hebben dus uh, met name ook een ijzeren greep altijd gehad op de politiek in Wallonië. Dus de vraag is, uh, wanneer gaat dit avontuur uh, stranden? Uh, ja, wat zes partijen ook nog... die het met elkaar eens moeten zien uh, te blijven de komende periode. Maar de ja, druk was dat is... groot hè? Van, van, vanuit binnen- ja, en buitenland. Ik denk dat, dat de, de formatie vooral op het laatste moment nog is geslaagd... omdat uh, de, de, de, de, de Belgische financiële situatie zorgelijk, werd... de dreigde afgewaardeerd te worden in de financiële markten. En dat is misschien nog het laatste stootje geweest... Uh, wat tot succes heeft geleid. Maar de vraag is natuurlijk hoe lang dit kabinet overeind zal blijven. Er zijn overigens over 2,5 jaar... Zijn er alweer nieuwe verkiezingen in België? Dus dan begint het zeker weer van voren af aan. Ja, uh, zou u uh, kennis van het Belgisch staatsrecht nog een tip voor ze hebben? Uh, hoe, hou je, hoe hou je de zaak nog een beetje bij elkaar in roerige tijden? Nou, er wordt wel eens gezegd dat er drie dingen zijn waardoor de, Belg, de, de Belgische staat bij elkaar wordt gehouden: dat is het Koningshuis, dat is Brussel en dat is de staatsschuld. Dat zijn de enige drie dingen die ze bij elkaar houden. Nou, die zal, daar zal voorlopig weinig aan veranderen. Maar het is onontkoombaar dat België verder opschuift uh, naar een soort uh, federatie. En dat gaat uh, bij beetje bij beetje. En uiteindelijk zullen het uh, twee landen zijn die misschien nog in naam bij elkaar zijn. Maar die toch redelijk onafhankelijk zullen opereren. Met dan de Belgische koning en de hoofdstad Brussel als gemeenschappelijk element. Is die koning uh, net zo bindend als onze koningin Beatrix? Nee, de, de, de Belgische Koningshuis speelt een hele andere uh, rol, uh, uh, traditioneel altijd. Het is wel zo dat uh, koning Albert heeft wel heel veel respect, omdat hij een paar keer de politici de les heeft gelezen. Dat zou de koningin in Nederland niet kunnen doen, want dan zouden wij onmiddellijk een constitutionele crisis hebben. Maar in België kan dat allemaal. Ik spreek uh, zo meteen graag verder met u. We gaan nu even langs wat zaken uit het. Uh uit het media, uh, nieuws die ons uh, zijn opgevallen uh, de afgelopen week. In ieder geval was daar een opvallende comeback in televisieland. Want, uh, hou u vast, binnenkort keert Ad Visser terug op de buis. Wel een bekende, hè? Ad Visser, uh, voor u neem ik ja. aan. Ja, top op, hè? Ja, ja top op, ja. Het is ongelooflijk. Er is een soort revival, uh, dat zie je natuurlijk in de artiestenwereld wel meer. Dat, dat, dat mensen die tien jaar niet hebben opgetreden... opeens weer uh, naar, naar voren komen. En uh, het lijkt alsof het nooit stopt. Ik vind het wel mooi, overigens. Tuurlijk. Uh, zeker als je daar met je kinderen, ik heb twee zonen van, van 24 en van 21... als je daar met hen praat over een fenomeen als advisser of als je bijvoorbeeld uh, een oude band laat zien... dan beginnen ze het gewoon grondig te lachen. Maar uh, het is allemaal mogelijk en, en ik gun het Ad van harte. Hij gaat uh, in het nieuwe seizoen voor RTL 5 een reality-programma presenteren. Echte meisjes in de jungle. En dat heet hij in de voetsporen van de vorige presentator, Quintus Risti. De 64-jarige visser bevindt zich momenteel in Nepal voor de opnames. En of het net nog uh, zo jeugdig zal zijn straks als toen bij Topop, dat, dat moet blijken. We beginnen vanavond meteen stevig. We laten een heel leger aanrukken. Alvus Army onder de bezielende leiding van generaal Elvis Costello. <laughs> Advisser, ja. Nou ja, weet u, uh, uh, in sommige... Dat is wel mooi, hè? Dat is wel mooi. Hè, want dat soort uh, figuren, de, als je nu kijkt naar het uh, Nederlandse medialandschap... naar Hilversum dan zijn het presentatoren die na een half jaar of een jaar weer van het scherm verdwijnen. Ja. Je hebt maar heel weinig presentatoren of presentatrices... die jarenlang nog uh, blijven, die echt een icoon worden. Ja. En uh, in, in, in, in, in, in uw en mijn tijd uh, leek het, het erop... alsof mensen veel langer ook uh, op, op de buis werden gehandeld. Maar tegenwoordig zijn de kijkcijfers zijn genadeloos en doorslaggevend. Ja. En ook al doe je het toch zo goed, je verdwijnt gewoon grote naam of kleine naam. Ja. Hoe zit dat in de politiek? Want... Uh, uh... U bent uh, prominent VVD. Ik heb gisteren toen u bij Tros Actua was uh, begrepen... dat in het CDA spreken uh, van u uh, zelf over mastodonten... en bij de VVD over prominenten. Ja, ze, maar mastodonten mastodonte is een beetje besmet geraakt. Door uh, het ja. CDA gebeurt, mastodont hangt een luchtje aan. Dus ik vind prominenten een wat mooier woord. Ja, maar de vraag is... Uh, uh, wordt de prominent ook als prominent beschouwd binnen de VVD... of is het toch iemand die voor de voeten loopt... en vooral geen mening moet hebben? Nou, dat, dat, dat, dat varieert een beetje. Ik ben zelf fractievoorzitter geweest, en dan, dan is het gewoon buitengewoon vervelend als dan voormalige hotelmethode allerlei meningen hebben. Uh, van de andere kant, uh, je bent allemaal lid van een politieke partij, en als er dingen gebeuren waar je het niet mee eens bent, uh, dan vind ik dat je dat ook moet uh, kunnen zeggen. Uh, maar je moet dat op een verstandige manier doen en, en, en, en terughoudend. Ja. Maar ja, bij de VVD hadden ze een orakel. Hè? Ik geloof dat dat wat stilgevallen is, de heer Wiegel. Maar, eh, of... Ja, Hans Wiegel, ja, ik, heb, ik ben de opvolger, was ik van Hans Wiegel. Ja, dat en, weet en, en, ik. En, maar. Han, en Hans, Hans die was ook nooit stil te krijgen. <laughs> en af en toe had ik daar plezier van. Af en toe had ik daar gruwelijk de pest aan. Want dan was je bezig met een delicaat proces in, in, in, in Den Haag. En dan kwam Hans weer met de spreekbeurt. En dan lagen de schrijven weer op straat. Ja. Dus soms was dat heel vervelend. Ja, ik geloof dat de heer Bolkers zei een jaar ja, geleden heeft. Van de, ja, van de andere kant, uh, als je bijvoorbeeld kijkt ook naar, naar dit kabinet uh, met de PVV. Het was mijn keuze niet, maar het was onontkoombaar. Ik vind dat de VVD nu soms uh, veel te veel concessies doet op sommige terreinen. En dan zou het raar zijn dat als ik ergens echt niet mee eens ben... neem bijvoorbeeld het natuurbeschermingsbeleid. Ja. Of de bezuinigingen op cultuur. Of paar uh, uh, rare maatregelen op het terrein... Uh, van justitie, bijvoorbeeld uh, het verbieden van de dubbele nationaliteit... terwijl we 1,3 miljoen mensen hebben met een dubbele nationaliteit, dan nou, vind ja. ik dat je ook als oud-fractievoorzitter... Uh, heb je dan het recht om daar af en toe mond iets over open. te zeggen in de publiciteit. Ja, ja zeker omdat dit, een aantal van die maatregelen worden ons opgedrongen... niet omdat de VVD daar zo voor is, maar omdat uh, de samenwerking met de PVV... een bepaald offer gevraagd. Nou, de vraag ja. is, hoe groot moet dat offer zijn? En ik kan vanuit de zijlijn kan ik wat makkelijker zeggen... ik vind dat offer soms uh, veel te groot en ik vind de mond van de heer uh, helemaal te groot. Ik zet u in Friesland even zachter, want we waren bezig met medianieuws. Uh, het volgende hoofdstukje gaat over het Engelse afluisterschandaal. Deze week bleek dat niet alleen journalisten van de krant News of the World... maar ook die van andere Britse kranten de telefoons van beroemdheden afluisteren. De Britse acteur Hugh Grant zei tegen een commissie slachtoffer... te zijn geworden van afluisterpraktijken van journalisten van de krant Mail on Sunday. Hij is de eerste die een krant buiten het media-imperium van Murdoch... nu beschuldigt van het afluisteren van telefoons. Natuurlijk gaat er ook uh, geen week voorbij zonder dat bekend wordt... dat er weer een paar mensen een mooie prijs op de schoorsteenmantel kunnen zetten. Deze week zijn dat allereerst Lex Harding. Hij ontvangt volgende week de Marconi Euvre Award... voor zijn bijdrage aan de Nederlandse radio. Veronica V3A. Kom jij eens even hier. Hoe is je naam? Nou, dan moet je eens even kijken. Hoor. Agnes Schoen, heet ze. Ze woont in de Mariastraat, nummer 28 in Wormer. Hij is 15 jaar oud. Ik vind Radio Veronica nog de beste zender. Ja, vinden wij ook. Zonder weer hoor. Zijn we het helemaal over eens. Ari hier aan de andere kant. Nou, waar dat, die vindt het ook. Vooral de Lex Haring Show vind ik erg goed. Nou, vinden wij ook. Deze week werd bekend dat radiopresentatrice Anne van Egmond... de titel Radio Bitches Over Award op haar naam krijgt. Vrijdag de hele dag KMO Radio op Hulversum 1. En van 2 tot 4 uur met Anne van Egmond. Voor we gaan beginnen aan adres onbekend van vanmiddag. Eventjes over vorige week. Mevrouw Zandkuil uit Westdorpen. Het is namelijk gelukt. Zij zocht Otto en Riet van Pelt en die zijn gevonden. We belden mevrouw van Pelt uit bed. Het was geloof ik kwart voor zes in de ochtend daar. Maar alles werd goed ontvangen. Ja. Uh, meneer Nijpels, Bergen-op-Zoom. Uh, was Lex Harding daar Radio Veronica te ontvangen? Uh, nou, hey. dat was uh, heel slecht. Uh, we zaten heel ver van het Miami Go uh, af. Ja. Maar ik heb het uiteraard, het was, wel, het was wel het ontvangen. En In die tijd interesseerde ik me al voor de politiek. En Het interessante was natuurlijk, het was een poging... om het, het be, de, de, de, het, zeg maar, de dictatuur van Hilversum te doorbreken, of van Den Haag. En als VVD waren we destijds een groot voorstander... van het opengooien ja. van het omroepbestel. Ja, jullie waren als VVD geloof ik ook tegen het verdwijnen... van de piraat Veronica, maar het moest van minister Van Doorn... het kabinet ten uilen. Ja, nee, het was uh, het, eigenlijk nog steeds achteraf uh, schandelijk uh, hoe we daar destijds mee omgingen. Maar de, de belangen in Hilversum moesten worden. Beschermd. En daar was de VVD destijds ja. absoluut niet voor. Nou ja, zonder Remmeiland geen trots. En dan nou had u geen uh, voorzitter van de Raad van Toezicht geweest. Dus het komt uiteindelijk wel weer op zijn pootjes terecht, begrijp ik. Mooi in het leven. <laughs> ja, de Champions League vanaf het nieuwe voetbalseizoen ook weer te zien bij de publieke omroep. De NOS heeft de rechten voor televisie en radio voor een periode van drie jaar, opnieuw, voor drie jaar weten, te bemachtigen. In vergelijking met het huidige contract maken ook de play-offs en alle speelavonden in de achtste finales deel uit van dat nieuwe. Contract. Volgens de NOS kan het makkelijk betaald worden. omdat alle bezuinigingen bij de publieke omroep pas spelen. na afloop van dit contract. En ja, hoe hoog de, de geldelijke bijdrage is. aan, de, aan het voetbal, het Europese voetbal, dat zullen we niet weten. Het voetbal in eigen land is uh, zojuist uh, begonnen. Excelsior Ado speelt. Maar we gaan eerst even kijken bij Philip Koken. Philip uh, RKC Feyenoord. Ja, de bal rolt inmiddels al zo'n 71 seconden in Waalwijk waar RKC probeert een aanval op te bouwen. En ik ben blij dat de bal eindelijk rolt. Want dat betekent dat een half uurtje aan stampende... Filippen, we, we gaan even naar Rotterdam, want daar is gescoord. Ja, daar staat het ineens 1-0 e voor Excelsior. En dat gebeurt allemaal binnen de minuut. Bij Excelsior gaan ze langzaam richting de goal van Ado. En daar wordt enorm gestunteld tussen Koem en Supersepa. centrale in de verdediging. En uiteindelijk valt die bal voor de voeten van normaal gesproken... centrale verdediger van Steensel. Maar die kun je tegenwoordig wel om een boodschap sturen in de spits. Hij zet de binnenkant van zijn... Zijn rechtervoet er tegenaan nadat die bal uit de karambol situatie voor hem, voor hem komt. Zijn linkervoet is het, zie ik nu in de herhaling. Maakt niet uit, de binnenkant van zijn linkervoet. En daarmee schuift hij de bal keurig netjes dwars door het midden van de goal van Ado Den Haag binnen. Dat betekent dat Excelsior in eigen huis in de eerste minuut voorkomt tegen Ado 1-0. Philip, maak je zin nog maar even af, want het was zo ruw en abrupt. Het was ruw en abrupt, ja. ja. En de, de, de muziek is hier ook abrupt en ruw onderbroken. Dat was ik aan het vertellen, de keiharde muziek, de stampende muziek. Het is tegenwoordig mode bij Eredivisiewedstrijden om dat heel lang te laten horen. En dit was wel zo hard dat ik er een beetje van bijgekomen ben nu inmiddels. Na 2,5 minuut bij RKC eh, tegen Feyenoord. En ik denk dat deze muziek zo hard was dat ze alle eventuele spreekwoorden in de hele provincie Brabant zouden kunnen overstemmen. Maar goed, Feyenoord gaat nu in de avond met een invorp van de... Linksback Nelon daar. En een aanval met Guidetti die heel dicht bij de goal komt van RKC. Die om zijn as draait en daar is het bijna al een treffer. Maar hij stuit op een verdediger op Van Peppe. Guidetti al in de derde minuut heel dicht bij een treffer. Ja, wat kunnen we verwachten van Feyenoord? Daar is werkelijk geen pijn op te trekken. Ze kunnen heel goed spelen in de arena. Daar kunnen ze 1-1 spelen. Wat vrijwel niemand had verwacht. Ze kunnen winnen bij Vitesse met 4-0. Maar ze kunnen ook met 6-0 verliezen in Groningen. Ik denk Delft dat Ronald Koeman... Uh, niet goed weet wat hij van zijn eigen team kan verwachten. Goed, drie minuten bezig, 0-0 bij RKC tegen Feyenoord. En elke week ook uh, in de perstribune een bijdrage van onze verslaggever... Jules van der Wart, de vliegende kip. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende, de vliegende kiep. Uh, nou, ik ben bij Sander Bosker. Over drie uur uh, de wedstrijd uh, FC Twente-Vitesse. Maar jij bent er niet bij. Waarom niet? Want wat is er deze week gebeurd? Uh, ja, van de week heb ik uh, mijn, uh, een speech geschoot in mijn rechte kuit. En uh, ja, dan is het einde verhaal. Dus uh, ik heb nu even, denk ik, een week of uh, twee nog uh, rust. Want ik mag uh, absoluut uh, niet zoveel doen. Dus dan uh, ja, gaan we maar gewoon kijken. Hoe is dat gekomen? Ja, met inlopen voor een training. Uh, toen kreeg ik in één keer bij het derde rondje uh, rustig uh, in, uh, inlopen. kreeg ik uh, een steek in mijn kuid en uh, ja, toen was het eigenlijk afgelopen. Zonde eigenlijk, want uh, ja, het gaat goed met Twente. en Je had misschien kunnen spelen. Ja, doodzonde. Want uh, ik, uh, ik was net weer fit van uh, van de blessure van mijn uh, linkerkuit. Uh, daar had ik ook een spiertje gescheurd. En... Uh, ja, en hoofdzakelijk komt het toch door, door, door het, het vele loopwerk... wat ik dan eventueel of dan moet doen. En uh, ja, goed, in dit geval was dat ook alweer het geval. Dus uh, ik hoop dat ik uh, in de toekomst niet meer zo heel veel hoef te lopen. Tenminste, in, uh, geen tempo lopen, want uh, dat is niks voor mij. Je hoeft er ook niet meer, je bent toch 41? Ja, ja, goed, dat denk ik ook. Maar ja, goed. sommigen denken er anders over. De medische stap. Uh, ja, maar uh, misschien uh, hebben ze nu wat geleerd van me. <laughs> ja, want je was flink kwaad, hè? Ja. ja, ik was behoorlijk boos, ja. Want ik had ze... Uh, ik, ik had het nog vragend uh, uh, gezegd... Zochtens uh, uh, zou ik daar wel mee moeten doen. Maar dat leek hun wel heel verstandig. Ja, dit wordt uitgezonden drie uur uh, voor de aftrap is. hij zei, nou, kom er op vrijdag, want op zondag live kan niet. Maar achteraf had het wel gekund nu dus. Ja, ja dat had het zeker gekund, ja. Maar ja, ja maar ik... in de toekomst kijken kan ik gelukkig niet, dus uh, ja. Maar je hoopt in ieder geval na de winterstop weer fit te zijn? Ja, ja. En dan? En nog een jaar tegenaan plakken kan dat? Nou goed, uh, ik hoop in ieder geval uh, na de winterstop ook fit te blijven. En uh, ja, goed, ik wil er nog wel een jaartje baan plakken, want ik heb er nog zoveel plezier in. En ja, goed, dit is eigenlijk het eerste, eerste seizoen dat ik, echt, dat ik echt heel veel pech heb en... Uh, ja, zo zou ik niet af willen sluiten afgelopen donderdag. Kwam Willy van de Kuilen in het nieuws, want uh, ja, Mr. PSV. Jij bent Mr. FC Twente. maar jij hebt een record in de handen in de meeste wedstrijden op eredivisie. Niveau ja, en bij één en dezelfde club, ja. dat wil je toch zeggen. Ja, ja want uh, ben je ook nog even bij Ajax geweest, tussendoor kun je nagaan. Ja, en uh, daar heb ik niks gespeeld, dus wat dat betreft uh, uh, ja, kwam het dan wel zo goed uit om maar te zeggen. Nee, ik heb uh, ja, bijna uh, nog één wedstrijd. Dan heb ik 550 wedstrijden in de Eredivisie. En uh, ja, allemaal bij Twente. En uh, ja, dat is toch wel uniek. Ja, is staat voor jou een standbeeld, hè? Ja, die, die moet ergens in de kist staan uh, in het stadion. Als het goed is. Maar ja, goed, die willen ze pas plaatsen als ik gestopt ben met voetbal. Dus uh, ik hoop dat het nog een jaartje duurt. Ja, hoe oud was Jan Jomblet? Ik weet niet hoe oud hij was. Uh... Volgens mij 3,44. Ja, ja. Uh... Dus je hebt uh, nog even. Ja, maar zo, zo lang wil ik niet doorgaan. Okay. Want je hebt een tweede hobby gevonden. En wat is dat? Nou ja, goed, vroeger was ik daar helemaal gek van. Toen was ik als kind. Zijnde en, uh, en nu heb ik zelf ook kinderen en ook twee jongens. En ja, die zijn er ook gek van. Ja, en toen ben ik zelf eigenlijk ook weer helemaal gek geworden van Lego. En, uh, dus ja, ik, ik, uh, ik, uh, ik spaar hoofdzakelijk technisch Lego. En uh, ja, daar ben ik... Uh, nou, niet zo heel erg gedreven in, maar je kunt wel zeggen... dat ik daar een tik aan over heb, gewoon, zeg maar. Zullen we het in het tweede gedeelte over jou dik gaan hebben met Lego? Ja, dat is prima. Sander Bosker, de, de reservedoelman vandaag de dag van FC Twente. De gast is het Nijpels op de perstribune... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tros. We gaan straks nog verder over praten, meneer Nijpels. Maar u begint ook aan een nieuwe uitdaging. Jurylid in een talentenjacht van het VPRO-programma Premier gezocht. Kunnen u een paar zinnen zeggen wat voor programma dat wordt? ja een programma waarin uh, jonge mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek en daarin uh, een carrière willen maken. Uh, die worden uh, in een aantal rondes getest op, op, op, op uh, uh, oplossen van problemen, op uitdrukkingsvaardigheid, op debattechniek, etc. En dat doen we, gaan we beoordelen met een jury waar onder andere Alexand, uh, Alexander Pertot en, uh, en Rauwvoet uh, in zit. Uh, eigenlijk een nieuw programma en uh, voorlopig een, een, een, een eerste editie, Daar nou ik heb begrepen. Ja, een van de kandidaten nu, uh, nu aan de lijn, Lynn Zebeda. Uh, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Lynn, hoe oud ben jij? Ik ben 26. En wat beweegt je om aan dat programma mee te doen? Uh, nou, ik doe zelf mee, omdat ik een supergrote idealist ben. En Misschien kan ik andere mensen ook een beetje bewegen om hun dromen te volgen... en zich op hun manier in te zetten voor de wereld om hen heen. Ja, maar wat, wat, is je, uh, wat is je eindpunt? Wat is je gedachte als, als het allemaal lukt wat je nu uh, wenst? Wat wil je worden? Wat ik wil worden? Nou, ik zou heel graag premier willen worden natuurlijk. Liever gisteren dan, uh, dan over twintig jaar. En wat is één goede eigenschap van jou voor die functie? Eén goede eigenschap? Nou, ik denk dat je als premier uh, juist een heel arsenaal een paradoxale eigenschappen nodig hebt. Dat het heel erg afhangt van de situatie of je nou doortastend moet zijn... of lange termijnvisie moet hebben of geduld moet kunnen opbrengen... En ik denk dat dat bij mij wel goed zit als ja. ik gewoon een tegenstrijdige ja. eigenschappen heb. Maar ja, ik neem aan dat je ook een visie wilt hebben op waar het land naartoe gaat. Ja, uiteraard. Waar ja. wil je, waar ja, wil mijn, je heen? Mijn, mijn droom voor Nederland zou zijn is dat ze ons over ja, kleine onderlinge verschillen heen zetten en ons laten leiden door grote dromen en goede ideeën. En ik zou zelf heel zwaar inzetten op duurzaamheid en alle beslissingen. Ja. Ben je, ben je ja. al lid van een politieke partij, hier, Ellen? Nee, ik ben lid van de World Connectors. Dat is een uh, ronde tafel waarin uh, ja, alle politieke kleuren vertegenwoordigd zijn. Allemaal prominente Nederlanders. Zoals Herman Wijfels en Kurt Lubbers. En uh, via die weg zet ik mij uh, in voor wat ik belangrijk vind. Ja. Uh, okay, maar, je, maar, maar je wilt wel de Tweede Kamer in uiteindelijk? Of, of de Gemeenteraad of de Provinciale Staten? Ja, ik zou, nou, het liefst zou ik wel een hele grote omweg uh, nemen. Waarbij ik uh, eerst nog allerlei dingen zie van de wereld en, uh, en landen en, uh, en ideeën voordat ik echt uh, voet aan de politiek inga. En, en wil je dan nou ja. de traditionele route volgen, zoals uh, meneer Nijpels net aangeeft... Uh, lokaal beginnen, misschien gemeenteraad, provinciale staten... en dan door naar Den Haag? Nou, als er een zuinrichtje is, dan zou ik die liever nemen, inderdaad. Ja. Ja. Want hoe meer? Maar je moet, nooit je moet nooit te lang wachten, Lim. Want uh, je kunt ook uh, jong beginnen en dan naar de rand uh, andere leuke dingen gaan doen. Dat is ook een <laughs> ja, route. Ja, dat is zeker waar, maar het is ja. ook niet alsof ik nu... Uh, Stil zit. Ik probeer hem op allerlei manieren in te zetten voor wat ik uh, waar ik versta ja. en voor mijn idealen. Dus uh, dat ja. is goed. Ja, dat... Zeg Lin. Uh, ja, ik ga even naar Ed Nijpels, want die heeft dus uh, ja. die heeft eerst die andere route genomen. JOVD, politiek in lokaal en dan uh, doorgroeien naar Den Haag. En, en voordat je het weet uh, ben je minister uiteindelijk. Omdat ze u je afzetten als ja, fractievoorzitter. Ja. Ik kwam op de, de leeftijd van Lim kwam ik uh, in de Tweede ja. Kamer. Kijk, maar ik, ik vroeg me wel af, uh, meneer Nijpels... Uh, wij hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Marga Klompé in de jaren zestig was er dichtbij... maar het kon blijkbaar toen nog niet uh, vanwege de samenleving. Nelly Kroes, een krachtdadige mevrouw. Bijna misschien Mark Rutte geweest. Maar uh, ze zijn er niet. Nee, dat, dat, dat klopt. In Nederland uh, we hebben we uh, altijd relatief weinig uh, vrouwelijke ministers en staatssecretarissen... Dit kabinet nee. heeft weer uh, een klein stapje gezet. Maar de vrouwelijke premier is natuurlijk absoluut niet uh, uitgesloten in Nederland. Nee, maar het is natuurlijk voor een deel afhankelijk van het toeval. Wie komt er, er, er bovendrijven in een politieke partij? En levert die partij uh, op dat moment de premier is? U, u weet nog hoe de verkiezingsuitslag was twee jaar geleden. Uh, het verschil tussen PvdA en VVD ja. was één zetel. En, en, en met één zetel meer en minder, mm. dan had de VVD geen premier geleverd. Nee, zeker. Dus, dus je bent voor een deel afhankelijk van het toeval. Ja, dat begrijp ik. En, en, ja, en als je even kijkt naar mijn partij bijvoorbeeld... Uh, ik, als allerlei mensen nu opeens zeggen... Mark Rutte doet het uitstekend. Ja, daar ben ik het natuurlijk mee eens. Want ik ben altijd een, een grote fan geweest van, van hem... ook in de strijd met Verdonk. Maar bijna de helft van de VVD vond destijds... dat uh, Verdonk beter was dan Rutte. Nou, als je daar nu nog eens naar terugkijkt... vraag je je af... Uh, moet je wel vertrouwen op het oordeel van, van dat deel van die partij... die dacht te, dat mevrouw Van uitstekend geschikt was om de land ja. te leiden. Nou ja, ik doe even het CDA-onrecht. Als ik denk, aan uh, mevrouw Van der Hoeven is er ook, ook, ook nog vrij dichtbij geweest. Ooit, blijkbaar. Maar goed, uh, moeten wij een Thatcher-achtige premier hebben... of een Lin-achtige die zegt... ik heb een droom van duurzaamheid en dat doe je doortastend en met geduld? Wat zou u nou, zeggen? Nou, wat, wat, Lim, wat mij aanspreekt, is ah, die duurzaamheid van Lim. Want ik denk inderdaad eh, dat we onontkoombaar op weg zijn naar die duurzaamheid. En, en daar mag Den Haag best meer aan gebeuren. Eh, maar het is precies wat Lim ook zegt. Van je moet op sommige momenten moet je buitengewoon doortassend zijn. Moet je ook hard kunnen zijn, moet je beslissingen durven te nemen. En op andere momenten eh, moet je gewoon wat meer begrip tonen. En, en de kunst is om die mix om, om, om die uh, te hebben, maar om die ook langer tijd vol te houden. En, en Rutte is wat dat betreft is uitstekend uh, op dit uh. moment in staat... om dat allemaal te combineren. Ja, Hij Lin... zou wat duurzamer mogen zijn, vind ik. <laughs> ja, ja, dat zit Zeker. niet in dit kabinet opgesloten, Lin. Maar luister eens, Lin, wat uh, moet jij gaan doen aan opdrachten in de show? Weet je dat al? Wat, uh, wat wordt daarvan je verwacht? Ja, van alles en nog wat. Er zijn uh, verschillende rondes waarbij elke keer een van ons afvalt... En uh, ja, ze moeten debatteren, en verdedigen en overtuigen en echt lulloos brugman. Hm. En meneer Nijpels, en ik mogen we dan beoordelen op onze leiderschapskwaliteit. Ja. Dus ik ga niet te veel overklappen, maar het loopt echt een heel avond te worden. Ja, en, en oh. volg jij nu een, misschien één politicus uh, van wie jij denkt uh, dat dat is een voorbeeld voor mij? Um, ja, ja. veel voorbeelden. Ik vind Herman Wijselt ook al, is hij nu inderdaad een beetje aan de zijlaan bezig. Ja. Ik vind hem heel erg inspirerend. Maar leven lang, Lynn, bedankt voor een uh, functie in, in, in de ministerraad. Ja, dat ja. is inderdaad wel. Dat is, maar het is nog steeds een politieke functie, vind ik. En een visie die, die hij uh, heel duidelijk uitdraagt... en uh, die andere mensen ook aansteekt. het was zo iemand die een paar keer op punt heeft gestaan... als hij ja had ja. gezegd, dat hij premier kunnen worden. Ja. En meneer Nijpels, dan denk ik, ik denk toch... waarom doet zo'n man het dan niet... Iedereen wil het blijkbaar. En, en, uh, en uiteindelijk schrikt hij dan toch terug voor die laatste stap. Om, omdat natuurlijk voor een deel politiek ook uh, niet zo'n aantrekkelijk vak, uh, vak is, uh, is geworden, uh, je staat bloot aan grote politieke risico's. Uh, je, heb je, je moet er tegen kunnen dat ja. je uh, hoort, dus vrachten met kritiek overheen Maar als je iets wil, als je en... iets wil bereiken, dan moet je de Dan, dan kom je maar dan moet je net ook die ambitie hebben. En je moet als politicus moet je ook uh, een beetje uh, ambitie hebben, de durf hebben. En ook uh, uh, ja, bestand zijn uh, ja. tegen heftige kritiek, ook op het persoonlijke vlak. En niet iedereen heeft daar trek in. Nee, Lin, ik wens je een leuk programma, een mooi programma. Dank je wel. En uh, vooral uh, leer veel en doe daarmee wat je daarmee kunt gaan doen. Lin Zebeda, dank je wel. En uh, we gaan eens even kijken op het voetbalveld. Uh, hoe zouden we toch zijn bij Excelsior-Ado geheel? Uh, onverwacht 1-0 voor Excelsior, Frank. Althans, als ik mijn Haagse hart vol. Ja, dan, uh, dan uh, had je inderdaad wat meer verwacht van Ado. Dat had ook wel gemogen. Maar op dit moment doet Excelsior het prima. 1-0 voorsprong. Krijgt nu ook een vrije trap op een meter of 20 van de goal van uh, Ado Den Haag. En uh, dat gebeurt omdat Jansen daar ondersteboven uh, wordt uh, gelopen. Nee, voor toren is dat hij daar uh, uiteindelijk weer overeind uh, krabbelt. En daar moet Den Haag dus nu een muurtje gaan neerzetten. Die hele snelle voorsprong. Het feit dat Excelsior dat zo vlot deed. Dat is wel behoorlijk onverwacht. En dat kwam met name door gestuntel achterin bij ADO. Waar uiteindelijk van Steensel, normaal gesproken dus de centrale verdediger. heeft zijn defensie ook al een paar keer ondersteund vanuit de spitspositie. Helemaal teruggelopen naar de achterste lijn vandaag. Maar hij maakte de hele snelle 1-0. Maar Excelsior doet het prima. Maakt het overal op het veld. De ADO-spelers lastig om de bal kwijt te kunnen bij een tegenstander. Krijgen Heel weinig ruimte overal op het veld. En dan is het natuurlijk uh, uh, moeilijk om uiteindelijk bij de goal uh, van Excelsior te komen. Dat is eigenlijk tot nu toe ook nog niet gelukt. De bal rolt weg vanwege de stevige wind die hier over uh, Woudenstein uh, staat. En daar staat achter de bal uh, Broersen. De aanvoerder van Excelsior die staat klaar. Maar ik denk omdat Alberg de bal neerlegt. Dat hij uiteindelijk degene is die hem mag gaan schieten. De bal ligt weer stil. Zorgvuldig neergelegd door Alberg met zijn aanloop. En die schiet hem dan een metertje of vijf naast de goal van Coutinho van ADO Den Haag. En daarmee is de tweede kans voor Excelsior in deze wedstrijd verkeken. Op zich niet zo'n heel groot drama na een kwartier voetballen. Want de eerste kans voor Excelsior die ging er gelijk in via Van Steensel. En daardoor staat Rotterdam voor tegen Den Haag 1-0. Philip, Philip Koker, RKC Feyenoord 0-0. Waar nu RKC probeert een aanval op te zetten via Snow en via Braber. En nu gaat ten voorde diep. En zijn er wellicht mogelijkheden nu ook voor Castellon Als hij zich aanbiedt, dat doet hij. Maar Nelon, de verdediger van Feyenoord, maakt er dan een corner van. Dat zou het moeten zijn, maar die wordt niet toegekend... tot grote ontevredenheid van de supporters van RKC. Ja, de wedstrijd tot nu toe wil nog niet zo vlotten. Er zijn nog geen vloeiende aanvallen geweest, ook nog geen kansen. en We zijn toch al zo'n 17 minuten bezig... En dat komt voornamelijk omdat het spel zich afspeelt op het middenveld. Beide teams zijn nogal behoedzaam in hun, in hun passing. met name. Het zijn twee teams die eigenlijk de bal niet willen hebben. Die het beste kunnen spelen als de ander in balbezit is en fouten gaat maken. En dan in de omschakeling ineens gevaarlijk kunnen worden. En omdat RKC dat weet van Feyenoord en Feyenoord dat weet van RKC gebeurt er heel erg weinig tot nu toe. En is het wachten tot een team een keer in de fout gaat. En dan waarschijnlijk zal de wedstrijd intrinsiek pas echt gaan losbarsten. Dus, nog weinig gebeurd, 17,5 minuten gespeeld, RKC Feyenoord 0-0. TV Rusten Ron vergouwen met zijn rubriek Kassie Kijken. Deze week rond met een hoop uiterlijk vertoon en schokkende beelden. Was er nog wat op TV deze week? Kassie Kijken met Ron Vergouwen. De afgelopen week begon zo mooi. Al het leed van de wereld ging even aan ons voorbij. Het woord van de week leek dan ook te worden. Mist dus boven het land. Gerrit, wat een mooi mistig plaatje. Grote vrachtschepen zien door de dichte mist de plezierjachten niet. Met veel mist. Ook in de gebieden waar het vandaag helder was, gaat het ook mistig worden. We zijn ontwricht door de mist. Ach, oh, wat een ellende. Ja, ook in Hilversum had men er last van. Allerlei verbindingen vielen om de haverklap weg. Maar later deze week, toen de rook rond onze hoofden was verdwenen... bleek alles op tv toch een stuk minder mooi dan gedacht... Sterker nog, de niets verhullende open- en blootsfeer... van enkele nieuwe programma's op RTL4... dwingen je bijna om de tv uit te zetten. Het begon vorige maand al met Obies. In Obies kregen zes mensen met morbide obesitas... de kans op een nieuw leven. Zij waren ten dode opgeschreven als niet snel werd ingegrepen. Of ik ga nu dood, of ik moet nu heel hard aan de rem gaan trekken. Ja, een paar maanden geleden kon je nog met het hele gezin... gezellig naar RTL4 kijken. Maar nu alleen maar afstotelijke beelden daar de laatste tijd... En nu heb je daar ook nog genante lijven. En dit is mijn lijf, waar mensen in een mobiele dokterspraktijk hun lichamelijke klachten kunnen laten zien. Als u uh, momenteel aan de lunch zit, dan adviseer ik u nu om bij deze schokkende beelden even de andere kant op te luisteren. Ik heb last uh, van uh, spatulaar op mijn linkerbeen. Ik hoop dat. Uh dat je me van mijn vrat af kan helpen. Nou, ik lap al uh, elf jaar met de schimmernagels. Veel mannen vinden het vervelend om zich dagelijks te moeten scheren. Gaby weet precies hoe dat voelt. Ook zij scheert zichzelf dagelijks, want ze heeft last van baardgroei. Gadverdamme. Maar, zo zegt RTL, het heeft allemaal een functie. Bij Obies kwamen de mensen dankzij het programma wel van hun overgewicht af. En bij deze nieuwe programma's is er natuurlijk het educatieve element. Er komen allemaal troep mee naar buiten toe. Met het toiletbezoek is het, een, is het een bende. Jarenlang was het genre van de medische televisie... het terrein van de publieke omroep. Altijd heel erg tactisch uitgezonden rond etenstijd trouwens. Maar daar bleef het aantal braakopwekkende beelden... nog altijd redelijk beperkt. Voor RTL lijkt het taboe om het menselijk lichaam... frontaal als een ruïne in beeld te brengen voorbij. Maar allemaal voor het goede doel mensen weer oplappen. En daarvoor krijgen patiënten in dit soort shows... Echt topadviezen. Zo heeft tandarts Maaike een mail van Paddy gekregen over haar verkleurde tanden. Maike heeft haar verwezen naar een tandartspraktijk. Ja, maar dat je ze ook prachtig kunt oplappen zonder dat daar een camera bij aanwezig is, zagen we deze week bij Nelke van der Krocht. Die was te gast in De Wereld Door. Nelke van der Krocht, welkom. Dank je. Mag ik het even over je uiterlijk hebben? W wat heb je gedaan? Wat denk je? <lacht> nou, je hebt, op te beginnen ben je gestopt om je haar te verven. Ja. En je hebt een hele grote reusachtige bril gekocht. Ja, op zich een grappig theeleutgesprekje, maar het was woensdag in De Wereld Door verkozen als het belangrijkste onderwerp in het programma. Tja, uiterlijk vertoon, het is blijkbaar belangrijk op televisie. Ook dus niet verwonderlijk dat vanwege een gigantische filmpremiere... van de film Nova Zembla... de interviews met het bloedmooie topmodel Duitse kroes niet aan te slepen waren. Uh, pardon, actrice Duitse kroes. Ik heb heel erg veel zin in de reacties van mijn ouders... en mijn zus en mijn man en wat die ervan gaan vinden. Tja, op het witte doek kun je bij een hoop mensen... prima wegkomen met een lief gezichtje dan zijn er natuurlijk altijd mensen die daar doorheen prikken. Of zoals Isa Hoes opmerkte bij de première... Laat me gewoon uh, verrassen wat er gebeurt. Ik zei net ook al, de is sowieso een mooie vrouw... dus daar gaan we van genieten, <laughs> of ze kan spelen of niet. Hoe het eruit ziet, dat is belangrijk op beeld. En niet alleen bij mensen, maar ook bij de hele entourage eromheen. Zoals bij het decor. Nou, Op dat gebied wil ik toch nog even een complimentje uitdelen... naar het nieuwe grootse trouwprogramma van RTL4, Let's Get Married... dat gisteren van start ging... Geen armoedige kartonnen wandjes meer, maar een prachtige studioset met twee enorme taarten. Romantische inrichting. Nou ja, voor zover je een tv-studio romantisch kunt noemen dan, hè. De romantische hoogtepunt van het weekend. Ik kan me gewoon geen lees meer voorstellen zonder jou. Wie heeft er vaker zin in seks? Leuk spelletje, dit? Vandaag staan we het samen in. Echt serieus hierover gedroomd, vroeger? Ja, in de show treedt Winston Gerstanovic in de voetsporen van trouwshow-iconen Ron Brandsteder en Linda de Mol. Twee stellen strijden om een bruiloft in de studio. En op die grote taarten, daar staan vrienden, familie van de koppels... die door luiken naar beneden vallen als er een spel wordt verloren. Oh, daarbovenin, hier is dat. Dat is uh, een vriend van ons van school. Voor fans van het trouwshow-genre is het helemaal niet slecht. En ook Winston doet het op zich prima... als een jonge versie van Mr. Honeymoon-quiz Ron Brandsteder. Maar toch... Soms had ik tijdens het kijken een klein beetje heimwee. Want engelen bestaan niet. Maar zo als jij. Ja, Ron kan het qua uiterlijk misschien niet meer winnen van winsten. Maar soms gaat het toch gewoon niet alleen om het uiterlijk. Zelfs op televisie. Kastje Kijken met Ron Vergouwen. En als u nog eens wilt horen wat Ron allemaal uh, gezegd heeft in Cassie, Kijk... of dat u denkt, uh, hoe zit het toch met Sander Bosker, de doelman van Twente... en zijn passie voor Lego, kijk even op de perstribune.nl. Ed Nijpels, wij moeten het nog even hebben, uh, meneer Nijpels... omdat u voorzitter bent van de Raad van Toezicht van de Tros... over het samengaan van Tros en Avro. Ik vroeg me af, blijven die merken bij een fusie, bij een samengaan... wel uh, apart bestaan? Ja, voorlopig zullen die merken gewoon apart blijven bestaan. In, in het beleid van de minister kunnen, is er ook de ruimte voor twee verenigingen. Wat we nu vooral en, en ook vooral snel willen gaan doen... het liefst met ingang van 1 januari 2013... dat is het omroepbedrijf om die samen te voegen. En dan kunnen nog steeds een, een paar afzonderlijke merken blijven. En hoe we dat precies gaan doen, dat gaan we pas het komende jaar bekijken. Ja, en waar staat dat omroepbedrijf? Ik bedoel, blijft dat in Hilversum? Dat blijft uiteraard in, in, in, in, in Hilversum. Het gaat natuurlijk om een aantal productiefaciliteiten. En er is geen enkele reden om vanuit Hilversum te vertrekken. Uit nou, de aanvraaghoek is wel vernomen dat men graag naar Amsterdam wil. Ja, nou, we hebben eerlijk gezegd over dat soort details nog helemaal niet gesproken. Uh, die lijken me ook niet zo belangrijk. Bij. Maar op dit moment zie ik eigenlijk heel weinig argumenten om uh, vanuit uh, Hilversum uh, te vertrekken. Want dan kunnen we ook naar Rotterdam gaan en we kunnen ook naar Volendam gaan. Ja. Bergen op zoom? Uh, Berg op zoom. <laughs> dat ligt een beetje excentrisch. Dus, uh, ja, maar, maar, maar eerlijk gezegd, uh, uh, het belangrijkste wat er nu moet gebeuren... En, en deze week is daar duidelijkheid over gekomen... is dat de minister toch vasthoudt aan haar beleid. En dat betekent dat wij als uh, tros en Afro nu uh, snel aan de slag kunnen gaan... met de fusie van onze omroepbedrijven. Wij zijn er ook helemaal klaar voor. We willen ook niet wachten tot 2016. Maar we willen het liefst uh, in 2013 als, ja. als eerste van de, de zes grote... een gezamenlijk bedrijf hebben. Maar er was nog wat ruzie, eh, met name rondom de plannen... van minister Van Bijsterveld eh, van OCW... over 10 miljoen extra voor VARA BNN, hè, de kleinste fusieclub... die een, een bonus krijgt, maar... Eh... Ja, ja het was, die, die bonus was overigens niet zozeer bedoeld eh, voor VARA BNN. En trouwens aan de andere kant ook niet voor Max... maar is bedoeld voor de omroep die het minste leden heeft. En de achterliggende bedoeling was om ja. te voorkomen... dat er weer een soort kostbare ledenwerfactie gaat komen... omdat in 2014 er opnieuw wordt geteld. Ja, de minister heeft nu inmiddels besloten... Dat vinden wij verstandig besluiten om, om, om die hogere omwoord bijdragen, eh, om die voorlopig pas in te voeren in 2015. Dat betekent dat we dus nu het houden bij die eh, 5 euro zoveel. Dat lijkt ons ook eh, goed. Daar waren we als tros eh, waren wij daar ook al eerder voorstander van. Dus dat komt ons goed uit. En eh, bestaat er, denkt u, over tien jaar nog een tros? Of moeten we dan toch aan een soort van travo achtig eh, instituut denken? Nou, de, de, wat er in Omroepland precies gaat gebeuren is niet uh, te voorspellen. Ik kijk het naar, uh, naar on-demand-tv en naar dat soort zaken. Uh, ik ga ervan uit dat er dan nog steeds een, een grote, onafhankelijke omroep uh, zal uh, bestaan. En ik denk dat uh, de fusie Trost-Avro, uh, die zijn bij elkaar de grootste... Uh, dat die, uh, dat die uh, daarvoor uh, voor die rol uitstekend nog in aanmerking ja. komen. En er komt ook een nieuwe raad van toezicht van TROS-AVRO. Uh, uh, blijft u nog uh, ambities houden voor een plekje in zo'n instituut? Nou, de voorlopig blijven de verenigingen in ieder geval tot 2015 overeind. Uh, dus ook de verenigingsstructuur. Uh, dus dat is eigenlijk uh, allemaal niet uh, aan de orde. Dus hier, we zijn op dit moment niet bezig met functies, maar met maken van één omroepbedrijf. Mooi. Wat gaat u verder doen deze zondag, behalve naar het mooie treintje nou, kijken? Even jammer dat u niks heeft gevraagd over de kinderprogrammering bij de Tros. Ach, nee, hebben... Daar heb ik u gisteren bij de Tros over gehoord. Daar bent u zo boos over okay. dat de minister niet nou ja, antwoordt op brieven ja, die de aan het minister... commissariaat gaan en zo. Precies, maar, maar de ja. minister heeft nu gisteren toegezegd na ja. die uitzending... dat ze met ja. ons rond de tafel wil gaan zitten. Nou, dus ik hoop dat de minister nu gaat uh, ingrijpen... zodat uh, de, de Trosse kinderprogramma's overeind kunnen blijven. Anders stoppen we ermee. Ik wens u een mooie zondag. En straks is uh, Monique van der Vorst hier topatleten en medisch wonder. Tot zo dadelijk. Sport op Radio 1. Zometeen om twee uur de Eredivisie. Excelsior Adol. Eerst de eerste corner neemt en de bal valt binnen. RKC Feyenoord. Achter de bal en die bal gaat maar net naast. NEC Ajax. Oeh, dat is een lekkere zeggen die zit erin. En om half vijf Tente Vitesse. Wat een geweldige aanval uit het boekje. En op veldrijden, hockey en wereldmakers schaatsen. NOS langs de lijn, zometeen om twee uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.